Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De afgelopen 48 uur zijn meer dan 90 mensen gedood... bij Israëlische aanvallen in Gaza, meldt het ministerie van Gezondheid van Hamas. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn... die schuilden in een beschermde humanitaire zone. Onder meer in een tentenkamp in Ghan Yunis werden 11 mensen gedood. De VS en Iran onderhandelen vandaag opnieuw over het atoomprogramma van Iran. Ze praten niet direct met elkaar. Onderhandelaars uit Oman bemiddelen tussen de beide landen. Vorige week was het eerste gesprek. Daarin werd voor zover bekend niets afgesproken. Vandaag wordt er weer verder gepraat in Rome op de ambassade van Oman. De VS heeft aangedrongen op de onderhandelingen. President Trump is bang dat Iran straks atoomwapens kan maken. Toeslagenouders noemen het een groot gemis dat Pieter Omtzigt de politiek verlaat. De NSC-leider was bij kiezers populair omdat hij de toeslagenaffaire aan het licht heeft gebracht... samen met Renske Leijten van de SP. Volgens de Stichting van Gedupeerde Ouders begreep Omtzigt hoe het ingewikkelde dossier in elkaar zat... en wist hij dingen in beweging te zetten. In Almere en Os zijn vannacht explosies geweest bij huizen. In beide plaatsen is dat de tweede keer deze maand. De explosies veroorzaakten schade aan de woningen, maar niemand raakte gewond. Voor de explosie in Almere is een minderjarige jongen opgepakt. De politie in Os is nog op zoek naar de dader. Er is een nieuwe eigenaar gevonden voor de 100.000 stripboeken van Donald Duck. Een verzamelaar uit Limburg moest noodgedwongen stoppen met zijn hobby vanwege gezondheidsproblemen. En een man van 49 uit het Zeeuwse Groeden neemt nu alle stripboeken over. En ook de eerste Nederlandse Donald Duck uit 1952 zit daarbij. Hoeveel hij moet betalen wil hij niet zeggen. Dan het weer veel zon met alleen wat stapelwolken bij 14 tot 18 graden. Vanavond en vannacht helder en koud, het koelt dan af naar 0 tot 4 graden. Morgen zon en wolken en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Talk to the base, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name. Switch up the batteries. Het is wel een beetje zachter in onze kantine. Anders gaat het uh, vreselijk rotsingen. <laughs> Vrees ik, uh, Thomas. Nee, ze staan uit. Oh, ze staan uit. Gelukkig. Kan ik de schijf weer helemaal opengooien hier in de studio aan de Tolweg 10A? Een lekker zomersplaatje. Ja, ja clean binnit. Uh, ja. Samen met... Uh, Jess Clean is Clean, clean, clean, ja. Jess Clean. Clean, clean, clean. clean. <laughs> Dat, ik ga niet heen. Maar goed, Radderby, wel een lekkere single. Zo aan het begin van het derde en laatste uur. Uh, Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we daarin allemaal uh, doen het laatste uur? Ja, we hebben natuurlijk nog uh, Rendel. Die gaan we zo even bellen. Maar die zal wel druk zijn met uh, de Vrije Training 3 kijken. Um, om half vijf hebben we dan het beest van de week, zoals Rob altijd mooi zegt. Ja. En uh, is hij er? Weet je dat? Nou, hij zou best wel eens kunnen komen. Voor, zou uh, hij wel eens kunnen voor, komen? Uh, ja, voor de uitzending van uh, Zodadelijk na vijf uur. Ja. viel met Fred Heij, daar hebben we het dan over. En ik heb nog een nieuwsberichtje. Nog een nieuwsberichtje? Nou, He lekker weken. blijven luisteren Zeker. naar de Stamfordse Radio. En wij hebben de nieuwe single van Jean-Paul samen met uh, Ina. En die heet uh, Let It Talk To Me. Me. baby girl just slow it down let your body speak speak i know that timing is everything got me weak all i got is infinity Sit. infinity let, let it talk, talk to me just, just slow it down, down let your body speak, speak. the vibe and i'm feeling you girl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 Let it talk to me. Set it. Just, Just slow it down, down. Let your body speak. Turn it up. I know the timing is everything. Let's do this. How, how long, long I got is infinity. Infinity. Yeah. infinity. Let it touch. Step. Step. Baby girl, don't you worry, darn no friend. Let it touch. Step. Step. Look how long me and you feel Let it touch. Step. Step. Yeah. Shake it up. Don't you worry, darn no friend. Let it touch. Step.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 Ja, jean was dat en Let It Talk To Me. We gaan zo dus dadelijk de pit report doen met Renold Olsen. Eens even kijken waar Renold zich vandaag bevindt. Waarschijnlijk bij zijn schoonmoeder, laat ik hem maar niet horen. Maar goed, straks weer meer race nieuws. Dat hoor je na de volgende single die we voor gaan draaien. Uit de jaren tachtig is hier de Breakfast Club. Bijna kwart over vier op de zaterdag en maandagmiddag bij uh, CFM. En je Breakfast Club uh, en Ride on Track. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, en bevindt uh, Rendel Lawson zich ook uh, Ride on Track uh, natuurlijk. Uh, tijdens een, uh, een brommercross. Goedemiddag, Rendel. <laughs> Ja, ik wil er niet over praten. Wat een Wat de jij ja, inderdaad. Ja, en, uh, nee, maar nee, zit je, wel, zit, uh, zit je uh, op een Kruidler of een Sundap? of zo uh, lekker Ik Thomas, maar de Thomas is vanmorgen door mijn monteur gesloten, dus dat schiet niet op. Dus ik ben alleen maar brommetjes aan het stelen bij iedereen. Hier, oh, maar, oh jongen, god. Ik heb, ik heb net Dumpet gehaald, dus het, staat, het filmpje staat op Dumpet. Ik ging bij de, sta, bij de start, heb ik een een achteroverkoprol gemaakt. Nou, weet je oh nee. Is, ik ga gelijk op Dumpet <laughs> kijken. Ja. Okay, ja, die is zometeen meteen ook bij ZFM natuurlijk op de hoofdpagina. Ja, die, die moet wel opgezet worden. Ja, ja, dus, de, nou ja, ik was klaar voor de start, maar niet helemaal. Dus ja, we, we hebben de harten van alle toeschouwers hier gestolen zullen we maar zeggen. Maar ik ben er ook achter gekomen, ik zeg het altijd, hè, mensen op twee wielen hebben geen hersens. Ik weet nu waarom, het is twee wielen te weinig, klaar. Ja, ja, dus, ja die mis je dan gewoon hè, op dat moment. Ja, die mis je gewoon. Ja, gewoon. Ik, en ik heb ook dat ik in mijn lichaam heb ik spieken ontdekt. Ik wist niet dat die Oh oh, oh oh oh oh! Ik heb Oh Rob, kijk dan. Ja, heb, heb je hem? Oh, oh. Ik kijk, ik wacht. Uh, Rendel, ik laat ondertussen Rob even net filmpjes zien. Ja, dan gaan wij even praten over. Uh, ja. Oh, oh, ja, oh jeetje. Let ja, op die man met de gele trui. Ja, de gele trui, oké. 1, 2, oh. Rendel, wat doe je daar? Wat doe je nou, nou Rendel? Ja, ah, maar het was toch een megastart. Mega vermogen. Mega ja, megastart, mega ja. Ja, ja, dat is, uh, ja. We, hebben, we, hebben, we hebben dat ook weer meegemaakt, zullen we zeggen, Vink. Ja, dat, uh, <laughs> ja, dat uh, moeten ze morgen niet hebben bij de start van de Formule 1. Ja, uh. <laughs> uh, ah, je krijgt nee. hem ook niet meer Heel, weer aan met deze toon spinnen en zo, weet je wel. Ja, dat kan natuurlijk. natuurlijk. spinnen dat soort dingen. Nou jongens, wel... jongens, wat een prachtige circuit is dat toch? Een straatrace. Ik hou van straatraces. Ja, en ik ben Monaco. het zo met jou eens. Wat ik uh, ja. zei het net tegen Thomas ook. Ik vind het zo'n uh, mooi uh, circuit dat. Ja, gewoon een prachtige circuit. En dan, kijk, uh, ik, ik ben gek op straatraces, ook om te rijden. Maar behalve mijn dan. Mijn vind ik echt niks zijn Mickey Mouse baantjes met die vrachtwagens vertegenwoordigd. Maar jongens, dit is, gaat zo hard daar. Het gaat zo verschrikkelijk hard. En die bocht komt combinaties zijn ook zo mooi. Ja, ik denk dat de corruptie enorm van, uh, van houden. Absoluut. Is toch ook zo? We gaan morgen wel wat uh, ruifplag uh, krijgen, denk ik. Nou, laten we hopen of niet. Want het is wel zo, hè. Als er met iemand wat gebeurt in een of andere bocht... dan is het toch vaak fout, hè. Maar degene die erachter komt, die ziet helemaal niks, hè. Dus het staat opeens uh, voor je neus. Opeens ah. voor je neus. Dus, uh, nee, jongens, laten we gewoon denken op een leuke wedstrijd. Met, uh, dat er van alles gebeurt. Maar, uh, het, is, het is een wedstrijd, het is een circuit. Maar inhalen ook niet zo makkelijk is... Uh, veel, veel DRS-zones. Maar ja, je moet er toch nog steeds voorbij. En ja, eh, met 280 kilometer er voorbij, of met 320 km er voorbij, is ook groot verschil hoor. Ja, zeker weten. Nou ja, we dus, zien, uh, zien dat de McLaren het ook uh, tijdens de vrije trainingen het, uh, weer goed uh, doen, Dan staan ze er weer lekker bij. Maar we zien ja, ook een Max stappen die uh, wel een stukje naar voren is uh, gekomen. Ja, nou, die zit erbij. en je gaat volgens mij ook niet zo slecht. Nee. Uh, misschien hebben ze toch die updates die ze meegenomen hebben wat gevonden. Uh, ik verwacht niet dat Max morgen gaat winnen hoor. Moer, uh, dan moeten gekke dingen gebeuren. Uh, ik denk toch wel dat McLaren toch wel uh, 1-2 wordt. En dan, uh, ja, ik, ik, weet je, ik, ik vind dat op toonlijk uh, heel raar om te zeggen. Maar ik vind die Russel zulke gekke dingen doen. Want die staat wedstrijd op het podium. Ja, hou hem in de gaten hè, die, uh, die lange. Uh... Ja, hou die in de gaten, die gekke man. Weet je, dus uh, nee, uh, ik denk dat het McLaren is eruit En ik denk dat Piastri hem uh, uiteindelijk toch wel weer gaat. Winnen. Dat zou zomaar kunnen. Dat denk ja, ik ook. Wees, wees even eerlijk, hè. Lendo. Even voor de Lendo-fans. Sorry, maar ja, het heeft, eh, laat ik het zo zeggen, het heeft eh, de uitstraling van de milkshake die waar hem is. Het schiet allemaal niet op. En eh, dus, dus, die jongen die is op een of andere manier, eh, als de auto niet doet, is hij gelijk geknakt. Nou, dan ga je geen wildkampioen worden, klaar. Doe nee, je geen wereldkampioen mee. Nee, dat jonge Jochie, dat is in één keer verdwenen uit Noirs. Ja, en ook gewoon die jongen die gewoon ervoor ging. Uh, hij zit te veel. Te, ik denk dat hij te veel nadenkt. En dat dan moet hij niet doen. en moet gewoon gas geven. Ja, dat is, is zeker weten. Nou ja, ze, gaan, ze komen ruim boven de 300 uh, op het circuit, uh, zag ik. Dus, uh, ja, dan heb je ook al geen SUV in je kop. Hè. Gewoon klaar, Dat is ook al weg. Heel simpel, dat zijn echt snelheden, die jongens. Dat die zeggen, oh, je ja, kende hier ja, wel dus, serieus hard afgaan ook, hoor. Ja, het was zo. Eén foutje daar is klaar. Hè. Je zag hem met Snow daar. Die tikt even binnen, het binnenkantje aan. Het was niet eens hard, hè? Nee, klopt. En, maar het is gewoon gelijk klaar. je, je, je bent de balans van je auto kwijt, vol de muur in, hoopschade. Uh, maar het was het niet eens dat hij daar echt heel hard reed, maar een heel klein tikje met deze auto's is gelijk de boel kapot, is gelijk over. ja, je ziet net die grens, hè? want er zijn ook heel veel auto's die je net even een tikje geven, een kusje. En uh, die dan gewoon weer door kunnen rijden. Dat, uh, ja, dat, dat, dat kom je ja, ook ja, tegen. of toch wel even tegen controle naar binnen gaan. Ja, dat wel. <laughs> dat... Want het is wel een probleem natuurlijk. Een klein scheurtje in de ophanging van carbon fiber... Ah, dat, kan, dat kan een heel groot gevolg hebben. Dus dan moet je toch een beetje mee oppassen. Ja, zeker weten. Dus ze klappen ook dus, over uh, die zo'n heen. Dat zeg je u tegen, hè? Ja, niet normaal. En, uh, en ik vind het af en toe heel raar. Weet je, als je dan een heel klein zijwaarts krijgt, dan breekt de ophanging af. Ja. En dan zie je, je voorwaarts over die kerbstoons heen gaan... En denk je, nou, ik weet niet, mijn opvang van mijn auto zal een 8 ja. kapot zijn. En dat blijft een nul. Ja, ja. Ongelooflijk, ja. Nou ja, mooie race gaat het morgen zeker worden. Zal meteen ja. om 7 uur gaan we uiteraard de kwalificatie doen. Nu hebben ja. we de derde vrije training. Nou ja, we zeiden het al met Claire en weer helemaal vooraan. Max op een uh, zesde plek op dit moment. En uh, Tsunoda er net uh, achter. We gaan het hebben over Max... Want nou las ik vanmorgen in de nieuwsberichten... Ja. dat er misschien wel een soort van uh, sabbatical uh, aan kan gaan komen... voor de jonge papa Max, uh, om het zo maar te zeggen. Want uh, ja, op, uh, na 4 mei, hè, na de Grand Prix van Miami... en voor 18 mei de Grand Prix van uh, Italië... dan uh, moet zijn, uh, zijn vriendinnetje, de dochter van Nelson Piquet. En gaan bevallen en dan uh, wordt hij papa. En uh, ja, dan uh, doet hij dat seizoen uh, wel uit. Maar dan heb je nou. zomaar kans dat hij volgend seizoen... zou wel een uh... domper zijn, het laatste jaar in Zand. Ja, ik denk het niet. Ik denk dat het allemaal wel goed gekomen. komen. Ik denk Max gewoon door blijft rijden. Ja. Uh, maar, maar de Pets, ik heb af en toe... Als, als er geen, geen dooi vallen bij de pers hebben ze niks te melden. Dan gaan ze wel alles verzinnen. Dat uh, was, zo, zo, zo is het allemaal met die jongens. Er was, uh, was ook helemaal niks te vinden, hoor. Trouwens. Nee, nee, maar gewoon klaar. De pers die verzint soms ook met de dingen erbij. Dat je erbij staat. Jongens, Max heeft gewoon een contract. In 2028 dan gaat hij gewoon met Red Bull uitzitten. Want hij kan toch nergens zijn. Nee. Waar moet hij heen? Dus uh, Die gaat er gewoon uit. Ferrari. Deze... Ja, nou ja. Hamilton... Samen met Hamilton. Ja. <laughs> uh, even over Hamilton jongens. Ik weet niet wat daarmee in de hand is. Maar het lijkt wel sinds hij bij Ferrari is. Of hij alle drive verloren heeft. Alles over. Uh, ja, klopt. Gewoon, uh, als je gewoon ziet hoe die ik in commentaar geef, het is mijn schuld. Sorry, dit, sorry, dat. Ah, jongens, dat is geen kampioenwaarde. Hij staat op Klaar. 13. Ja. Weet je, vlo vloek, vloek even: pak je 10.000 uh, of 10.000 dollar schuld en, uh, of boete. En, uh, en gaan met die handel. Uh, dat vind ik uh, zo kampioen onwaardig. En dat vind ik ook helemaal niet helemaal onwaardig. Dus uh, die moet even... die moet eventjes uh, bij de, uh, de sportsphysiologen langs. Dan komt het helemaal goed. En ik kan en... Nou, nou nog zeggen dat het uh, aan het uh, wennen... aan de Ferrari uh, ligt. Nee, nee, nee Maar nee, dat nee, kon, nee, hij Mercedes, nee. kon hij bij Mercedes... had hij dat niet kunnen zeggen natuurlijk. Nee, nee, nee, maar het is wel simpel. Een Formule 1-auto is een Formule 1-auto. Ben je een goede keur, ga je er gewoon hard mee. Klaar. En uh, dat heeft niks te maken met wennen of niet winnen. Er zijn wat anderen. Maar... Vergis je niet, ze hebben al heel lang in een simulator gezeten... ...dat stuur neemt hij s'nachts mee in de bed en dan liet hij al een knopjes van. Dus die jongens zijn niet dom dat ze ergens instappen... ...maar als wij erin stappen, stappen we er helemaal niks van hè... ...maar die jongens die weten wel waar ze mee bezig zijn hoor. Ja, tuurlijk. Maar het is op een of andere manier, het zit er gewoon... ...het vuur zit er niet in. Helemaal niet gewoon. En die moet even wakker worden. Want ik had het niet verwacht hoor. Ik had van hem te verwachten dat hij de kleren helemaal zo hoor ging rijden. ja. En hey, nou, dat is niet gebeurd. Nou ja, je dat dat ziet, ziet er bij uh, Science uh, dat hij het in, uh, in de Williams, hè, over nieuwe auto's, dat hij het wel goed uh, doet, uh, zeg maar, voor die auto. Ja, maar in de wedstrijd tot nu toe, is hij ook schaapeloos achteraan gezeten. Ja, oké. Okay. Dus kijk, dus, uh, die, die, die, die als de redder bij Willem is binnengekomen, tot nu toe, heeft hij nog niet wat te zien. Nee, maar dat, dat kan, uh, kan nog komen hoor. Hou hem in de gaten laat het open, want anders gaat hij ook knakken. Ja. Met uh, jongens die knakken. Uh, als, ik, als ik kijk van jongens die het echt laten, hebben laten zien tot nu toe, vind ik Kimmy Antonelli gewoon een openbaring. Die jonge jongen, die gewoon. Uh, uh, ik zag van de week een foto met een jonge Max en er stond nog een hele kleine Kimmy Antonelli voor, hè? Ja, ah, mooi, hè? Uh, oh, die, mooi, hè? Heb je die foto gezien? Ik heb hem uh, gezien en die rijdt nu in de Formule 1, dat Max, gas moet geven, dus rijdt hij er voorbij. Nou, dat is toch prachtig? Ja, zeker, prachtig. zeker weten. Weet je dat soort dingen, vind ik prachtig. Uh, ik vind Oliver Beerman op Tonic hele mooie dingen doen, zien doen uh, gewoon. Die gaat ook gewoon lekker. En uh, ja, een paar blijven een beetje hetzelfde. Alonso, ver beneden zijn stand. Uh, Strol vind ik ook ver beneden zijn stand te rijden. Dus de auto moet echt naar de bak. Uh, ja, en de rest, Leclerc doet het maximale op moment met die Ferrari wat erin zit. Want die Ferrari is gewoon niet zo snel. Dus, uh, ja, en Russel vind ik gewoon buitensporen buiten goed. Ja, ik gewoon heel zeggen. stabiel ik heb, ook, hè? Ik, ja, ik mag niet zeggen, ik, ik, ik heb niet zoveel met die man op, ik heb een beetje een hekel aan dat mannetje, op een of andere manier. Overkomt Hoe zou dat nou komen? Ik... Dat, die, die, die man is echt, uh, <laughs> ja. ja, alleen die uitstraling al, hè, ja, maar zeggen. Ja, die uitstraling, ja. Maar ja, ik vind dat hij gewoon waanzinnig rijdt op denk ik ja En uh, dus ja, uh, en Max ja, haalt het maximale uit de Red Bull. En ik vind het wel goed dat Zenoda er wat dichter op zit dan de rest. Ja, laten dus we hopen switch, dat het ook tijdens de race zo gaat blijven. Ja, die switch heeft uiteindelijk wel uh, denk ik wel goed gemaakt. Tot nu toe heeft, heeft Zenoda het nog niet laten zien. Maar hij, hij begint dan die auto te winnen. Hij begint dat die auto op een heel ander rijstijl dan hij gewend is. Uh, uh, Zenoda kan ze kennelijk dus wel aanpassen op elf omlik. Dus dat gaat goed. Ja. Ik hoop dat hij morgen in de punten rijdt. Ja, ho helemaal laten we het hopen, ook voor uh, Red Bull, zou mooi zijn. Ja, maar ben Max, helemaal... jongens, huh? een is die weet wat hij gaat doen, is Max. <coughs> en, en, uh, en verder houden we erover op, hè? En verder houden we er gewoon over op. Je, ja, je, je hebt helemaal gelijk, Bull. Uh, ja, ja. Oh ja, vorige week uh, zat je in uh, Monsa natuurlijk, ja. laten we het daar uh, nog even over hebben. Ja. Hoe uh, ja. heb je het weekend uh, beleefd daar? Nou, laten we het zo zeggen, ik ben er nu achter gekomen waarom Fraai nooit meer wereldkampioen gaat worden. Ik heb nog nooit zo chaos bij organisaties meegemaakt als daar. <laughs> dus die worden echt nooit meer wereldkampioen. Uh, nee, uh, Monster was. Uh, later, uh, hey, als je zelfs met je auto uh, als een wokkel op een, uh, op een trailer wegrijdt en je staat nog steeds te lachen, hebben wij ze een goed uh, weekend bezorgd. Ja, Klaar. zeker weten. Ik had wel zoiets van: Dit hebben wij heel erg goed gedaan. En, uh, en iedereen was ontzettend blij. En we hebben een mooie wedstrijden gezien. Van de laatste wedstrijd van het weekend: dat was al wedstrijd nummer 8. En jongens, we hebben zulke mooie wedstrijden gezien. En iedereen was zo happy. En ze zeggen allemaal: Gaan we volgend jaar weer terug? Dus daar gaan we naar kijken. Nou, prachtig. In ieder geval mooi om uh, zo'n weekend dan uh, op die manier uh, af te sluiten. Ja, absoluut. En, uh, en uh, het seizoen gaat gewoon door, hè? want we hebben er nog een extra wedstrijd dit jaar bij. In september op de Salzboel Omdat iedereen zo graag bij ons wil rijden, hebben we er een extra wedstrijd in gegooid. Dus het wordt, uh, het wordt een prachtig seizoen, wat een prachtig seizoen. En uh, weet je even uit je hoofd uh, wanneer uh, de eerste volgende is? Volgende? oh niet mijn hoofd, Ik ga zelf eerst rijden in Viborg, dat is over vier weken. Dan zitten we in Viborg. Uh, en stratenwedstrijd is niet voor uit het zee. En wij zitten midden mei, even kijken, we zitten nu april, midden mei zitten wij op de Lauwzittering. Gewoon 15, 17 mei even, uit mijn hoofd, heel snel. Ah, oké. Okay. Dus dan, dan, dan gaan we naar de Lauwzittering toe. Dus ah. dat wordt ook geweldig. Oké, okay, oké, okay. ja, dan hebben we ook Formule 1 uh, dat weekend uh, dan, maar... Uh... Niet, nou, da ja. niet daar hoor, dus uh, ja, uh, niet he, de, de, pet, pet, dat je elkaar tegenkomt. Uit de paddels lukt alles, hè. Zeker weten, want uh, waar dat, zitten we uh, dan met Formule 1? Oh, dat is de Grand Prix van Italië, hebben we dan. Oh, nou, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat wordt het weer lekker chaos. Ja, nou, net wat je zegt. Maar ik hoorde het uh, vorige week, want we hadden elkaar natuurlijk heel even kort uh, gesproken. En het klonk allemaal vrij chaotisch wat er gebeurde. Zeg maar. ja, het is heel simpel, ik heb nog nooit zo'n chaotische uh, organisatie meegemaakt als op Monza. En het mooiste was, dat er, er waren in feite op het circuit waren er drie organisaties. De organisatie van het evenement, van de organisator van het evenement. Wij zaten daar zeg maar, direct onder. Daar had je de organisator van het circuit en je had nog de organisator van de security van het circuit. En uh, tussen zeg maar, de organisator van het evenement en die security, nou, laten we het even ophouden op uh, Oekraïne, Rusland. We praten helemaal niet met elkaar. Oh, oké. Okay. Dat, dat, dat schoot dus nu op. Nee, en dat konden wij allemaal oplossen. En ik heb je, ik kan je vertellen, ik heb echt in drie dagen tijd heb ik heel erg goed vloeken in de Italiaans geleerd. Dus dat is helemaal gelukt. Oké, okay, nou ik zeg niet van laat het maar even horen. Want nee, dat nee, heeft... nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat was wel heel veel barstar en heel veel klaar. En ik ben er helemaal klaar mee. Maar ik had gelukkig uh, twee fantastische dames mee. En uh, die hadden alle twee uh, met de mooie ogen stonden ze dus al die Italiaantjes uh, zeg maar helemaal uh, helemaal gek te maken. Dus die kregen alles voor elkaar. Dus ze hebben een hele hoop rust gegeven. Oh, dat, is dat is wel lekker. Wel lekker. Dat is wel lekker. Zeker ja. weten. Dus, uh, nou, Moet Renon. Ja. Ja, we gaan elkaar uh, volgende week weer spreken. Absoluut. We hebben geen hier hè, volgende week. Nee, uh, nee, we hebben... Volgens mij zijn we vrij. We zijn vrij, we gaan we over heel veel leuke dingen praten. Is goed, gaan we even doen. Even Koningsdag. De mensen niet, geef de mensen niet vandaag en morgen op het schrijvenstand... ...ook al een wedstrijd, hè? DNT. Ja, oh, die hoorde ik. Ja, Oké, okay, goed dat je, je, je zegt. kan je gratis naar binnen. Ja. Dus uh, Gewoon lekker gaan kijken daar. Zeker. Nou ja, misschien kan je nog ergens uh, in een skelter uh, stappen... ...volgende week zaterdag met Koningsdag. Of op een ja, Thomas? Ja, Thomas, we hebben Kovis dan. Op een Thomas, op, of je op Thomas uh, wil. Nee, uh, of een Thomas. Oh, Thomas. Oké, okay, ik denk wel Daar stap uit. ik niet meer op. Dat is geen gevaar. <laughs> dat gaan we niet meer doen. Levensgevaarlijk. <laughs> ah, ik, Levensgevaarlijk. Zie, ik zie wel wat je fout hebt gedaan, hè, Rendel? Oh, je, je gaat me Je stond nog op, op je standaard, hè? Ja, ik stond op een standaard vol gas en toen ging ik los. Oh, die band was al aan het ja. draaien op. Ik, oh. mijn, mijn, mijn brommetje was stuk en ik heb dit brommetje even geleend Hij zei, je moet bij de start op de standaard zetten en gas geven, want onderin doet hij niks. Dus je hebt vol gas geven en ze gingen even door. Ik denk, ga er ook vandoor. Ja, je hebt gezien wat er gebeurt. Ja, je moet alleen even, als je dan die standaard uh, loshaalt, moet je even het gas uh, naar beneden gooien. Dat ja, nee, is, uh, ik blijf vol gas. Vol, vol gas. Gaan, dus, uh, dat dat is alles. Meer, daar zit ik hem in. Ja, weet dus, ja, uh, je, hij... hij gewoon gelijk een moment opmaken. Als ik 80 ben, kan ik er nog steeds naar kijken. Zeker weten. Nou, wij gaan hem hier op het uh, tv-kanaal in uh, Zandvoort en de verre regio uh, zetten. Dus, uh, <laughs> Zet hem erop. <laughs> nee hoor, nee, geitje. Hé, hey, Rendel, heel, okay. <laughs> heel fijn weekend en dankjewel. wel. Rendel. Oké, hoi. Dat was uh, Rendel Walsen, uh, inderdaad. Uh, wat een filmpje he, is dat. Nog even, waar kunnen we die zien? Ja, Hij staat op Dumpert. Klaar voor de start, heeft hij. Klaar voor de start op Dumpert. Moet je maar even kijken. Zie je onze eigen Rindel los? En, uh, die, In uh, het gele shirt. Ja, die, die mega megastart beleefd op zijn Tomos. Hé, <lacht> Nou ja, volgende week gaan we weer spreken. Eveneens op de zaterdagmiddag Koningsdag. Ja. Zo rond en nabij kwart over vier. Als je bent, fruitcake hoor je met een gouden oude. en my feet won't move. Het is half vijf geweest, dat betekent hoog tijd voor het beest van de week. Een hoge Roxy Dekker gehalte. Oh, je weet het alweer. In, in het programma. Dus de hond of kat of poes ja. zou ook ja, wel het weer ook... Roxy gaan eten. Er is een konijn erop. Een, een konijn. Roxy het konijn. Oké, okay, een konijn. Noem ik er eentje niet. Is het ja. konijn. konijn? Nou, kom maar op met een, Roxy. Een dametje van och, ongeveer acht weken oud. Ze is samen met haar broers gedumpt buiten op straat helaas. Roxy is een voorzichtig en schichtig meisje. Maar het is al veel beter als hoe ze binnenkwam. Roxy kan nog wel schrikken, maar is in veel handen geweest bij haar pleegzin. Hier wonen uh, kinderen en kwamen uh, veel kinderen ook op visite. Ook honden is zij gewend vanuit het pleegzin. Roxy hoopt snel te verhuizen naar een fijne plek... met veel aandacht en liefde. Ze kan eventueel met een van haar broertjes samenwonen... of met een leuke gecastreerde vriend. Heb jij een plekje voor Roxy? Kijk even op ikzoekbaas.dierenbescherming.nl... of stuur een mailtje naar dierenthuis.kennemerland@dierenbescherming.nl of ga even langs, zou ik zeggen, op de straat 5... Tussen, op maandag tot en met zaterdag tussen 11 en 4. Nou, leuke dier van de week of beest van de week. Roxy, het konijntje... die zit te uh, wachten op een uh, nieuw baasje. Uh, heb jij ooit uh, konijnen gehad, trouwens? Ja, eentje. Ja. En leuk een, leuk een konijn houden. Die heb uh, in de voortuin gestaan 12 jaar lang. 12 jaar lang, ja. Maar nee, heb je ook nog hoor. wel wat eten bij gegooid af en toe? Of, uh, nee, dat, dat niet. Doe, nee, dat zoeken ze maar uit. Oh, nee. Nee, ja, nee tuurlijk, gelukkig wel. Wel. Oh, tuurlijk oké, wel, gelukkig. De beest moet toch eten, hè? Ja, nou ja, Roxy, het konijntje zit te wachten op een nieuw baasje. Over Roxy gesproken, geen Roxy dekker. <laughs> maar wel Roxy Music heb ik voor je. Oh, hier is uh, die mooie ballad van. Uh, het jaren 70 alweer, Jealous Sky I was Might not love me. Ja, Je hebt eigenlijk uh, verschillende periodes hè, qua uh, muziek. De jaren 60 bijvoorbeeld, die nummers waren altijd uh, 2,5 tot uh, maximaal 3 minuten. Toen kwam de jaren 70 en met name de jaren 80, waar de nummers in één keer 6 minuten per uh, plaats. En daar zitten we weer in de TikTok-periode, zeg Twee maar, minuten en dan uh, is weer 2 minuten 30, 2 minuten 40 ja. uh, ongeveer. Dus ja. uh, zo zie je maar weer die lengte van die platen, die wordt uh, steeds weer anders. Zeker. Ik kwam daarop door de lengte van de plaat van uh, Roxy Music. Die duurde namelijk zes uh, minuten. Waarvan wij uh, precies vijf minuten hebben gedraaid, Thomas. Goed zo, Roxy. Om precies te zijn. Goed. Uh, waar gaan we het over hebben? Zullen we eerst even de uitslag van de vrije training? Graag, graag. Ja, want uh, Norris is daar op de eerste plaats geëindigd. Gevolgd door Piastri op twee Russell op drie. Verstappen op vier en Leclerc op vijf. Dan kijken we even naar de andere. Tsunoda uh, negende... Oké, okay, ja, top 10. Ja. Dus eventueel in de punten, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, eerste doet denk ik wel zeer. Hamilton 12. Oei, dat Lewis. Is, uh, ja, dat is toch zonde. En ik weet uh, ook dat er in Zandvoort uh, nog wel uh, wat Lewis-fans uh, uh, zijn. Klopt. Dus dat is niet zo goed nieuws. Maar goed, het is nog geen kwalificatie, want die vindt straks om uh, 7 uur precies, plaats. Daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ja, precies. Zo. Daar worden de knikkers verdeeld. precies. Zo is het. Nou, verder een uh, ander berichtje. Ja, op uh, 17 april. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, Rob. Heeft de veiligheidsregio Kennemerland... Uh, de lancering van de nieuwe website kennemerlandveilig.nl aangekondigd. Dat heb ik zeker meegekregen, want ik heb ook gekeken en het ziet er geweldig uit, die website. Ja, die website is helemaal up-to-date. Ja, die is bedoeld uh, inderdaad als de digitale hub voor uh, inwoners en bezoekers die hier in de regio dus wonen. Waar zij betrouwbare en actuele informatie kunnen vinden over uh, ja, van alles: uh, veiligheid, risico's en crisissituaties. En met die stappen ogen ze de veiligheidsregel dan om mensen beter voor te bereiden op mogelijke rampen en incidenten. Ja, dus het biedt een me biedt een breed scala aan uh, praktische tips en advies hoe men uh, zichzelf en anderen kan beschermen tegen noodsituaties. Dus, ja, oh, jij hebt uh, gekeken oh, oh, oh, op maat, de website? Ja, zeker. Oké. Okay. Ziet er mooi uit. Zeker weten. Ja, er stond ook uh, van uh, een grote brand in Haarlem volgens mij van de week. Uh, ja, bij, de de de raad, bij de parkeergarage. Ja. En uh, ook dat stond meteen uh, gemeld. Ja, het op die, heel, uh, uh, heel groot bovenaan. Op die uh, website. Dus uh, kan je alles uh, blijven volgen. Nog een keer het uh, webadres... Kennemerlandveilig.nl. Oké, okay, nou, dankjewel weer uh, voor uh, de berichten. We gaan een uh, plaatje draaien en dan uh, eens even kijken of Fred uh, zo dadelijk weer in de studio aanwezig is. Of dat het net als vorige week weer druk richting uh, de kust is met het uh, mooie weer van ja. vandaag. En dan uh, gaan we eens even luisteren wat hij vandaag allemaal gaat doen na vijf uur. Maar eerst deze van ronde. Decided and ill es formidable. Formidable formidable tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.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 dus etion formidable. Formidable. Tu es formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Stromai, was dat een formidable? Ja, jij zit ondertussen uh, hockey uh, te kijken. Want ja, ja. Uh, ja, dat, dat wilde we even vermelden. Kampong. Uh, <lacht> nee, dat, uh, daar hebben we het niet over. Uh -huh. Maar uh, over uh, Bloemendaal, die is uh, nou aan het uh, spelen, hè? Ja, klopt. Tegen Kampong. Tegen Kampong. jij, jij en net... zegt dat dat een uh, Chinese club is. Chinese club. <lacht> is. <lacht> Joh, geintje tussendoor. Ja, ja, ja. Dus uh, nou, ja, in ieder geval staat het nog uh, in die wedstrijd 0 uh, tegen 0 op dit moment... Uh, en uh, ja, mocht er nog verandering in komen, tot vijf uur kunnen we dat uh, meemaken en meebeleven hier uh, op de radio bij uh, Zandvoort op zaterdag. En daarna is de zintijd als hij op tijd is. Als hij er is. Als hij er is, dan uh, is het voor uh, Fred om na vijf uur uh, eventueel uh, dat nog een beetje mee te nemen. Dus even kijken, wat ga ik nu draaien? Nou. Uh, Elphaville, nee, Elf Elf die ken je wel van uh, Big in Japan ja. En uh, die hebben ook een hele andere hit gehad Nou, dat was een wat kleiner hitje Maar dat vind ik wel weer een hele geweldige plaats En even een beetje uit uh, die tijd En die heet Sounds Like a Melody En die gaan we nu uh, voor je draaien En ook een heel mooie eind aan deze Silver Elfpiel en de Sounds Like a Melody. We gaan nog twee platen voor je draaien, waaronder deze uit de jaren 80. Curiosity, Kill Cats en Down to Earth. On magic carpets It's a fairy tale to me But you're in tune It's shattered by The final frame Of the movie scene That generates your every aim. You ain't no bird and so the wildest word Gonna bring you straight back down Down, straight back down Nog even naar hockey te kijken op uh, NPO 1. En daar is de wedstrijd van uh, onze buren HC uh, Bloemendaal. En uh, we zitten momenteel in derde kwart van de European Hockey League. Uh, de wedstrijd SP Kampoen tegen uh, Bloemendaal. En daar hebben we goed nieuws over, hè, Thomas. Want ja. er is gescoord door Bloemendaal. 1-0. En staat momenteel in derde kwart. Dus uh, 1-0 met uh, nog. Uh, 0-1 eigenlijk, hè Rob? Ja, 0-1. Onze ja. ze spelen niet thuis. Nee, dus ze spelen in China. Uh, ja, is China. <laughs> nou ja, haal maar op. Ja, je doet het zelf. Tijd, ja. ja. Oké, okay, nou het zit er weer op uh, voor ons. Ja. Dus dan meteen uh, non-stop uh, muziek. Waarschijnlijk uh, met Freds. Uh, Die heeft het wel uh, weer uh, verzorgd, uh, uiteraard. En dan hebben we een entertainment voor you. En wij zijn er de volgende keer weer. Wanneer uh, sta je weer op de agenda? Of hebben we nog we staan plek? nog niet op de agenda, Rob. Oké, okay, nou, dan gaan we, dat komt heel, vast goed. gaan we dat heel rap doen. Zeker. Heel veel uh, plezier. Fijn weekend. En uh, volgende week zaterdag gewoon weer afstemmen. Ondanks dat het uh, Koningsdag is dan. Ja. ja, dan zijn we er gewoon hoor. Ben ik met uh, Richard uh, Buitenhek. Kijk. Oké, okay, mooi weekend en uh, we gaan eruit met een uh, feestnummer. Ja, die zal op Koningsdag ook wel langskomen. Hè? Ja, blikken dag. Ja, ja, blikken ja, ja, dag. Ja, ja, Rob. Komt ie aan. Nog even met z'n allen. Zo uh, tot aan uh, 5 uur. Fijn weekend. Dag. Tussen alle op die mooie tijd. Het zonnetje gaat schijnen, iedereen is blij. Het fix stijgt weer naar 30, ik krijg weer zo'n gevoel. Trek mijn slippers aan en pak dan weer mijn stoel. Bekijk mijn telefoon, de appies gaan weer rond. Krijg meteen al zin, dit is toch niet gezond. We gaan het weer beleven, mijn fiets tussen de rij. Handel, kom, mijn nek, iedereen is er weer bij.